11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Internetsite Wikileaks wil meer dan vijf miljoen e-mails... van het Amerikaanse bedrijf Stratfor openbaar maken. Stratfor verzamelt politieke, militaire en economische informatie... en verkoopt die aan bedrijven en instellingen. Het wordt wel gezien als een soort particuliere CIA. Volgens Wikileaks vergaat Stratfor die informatie onder meer... door politici, diplomaten en journalisten om te kopen... De e-mails die vanaf vandaag openbaar worden gemaakt stammen uit de periode juli 2004 tot december vorig jaar. Ze zouden ook inzicht geven in de manier waarop de Amerikaanse regering Wikileaks oprichter Assange probeert aan te pakken. Assange zit op dit moment vast in Groot-Brittannië. De Britse justitie wil hem uitleveren aan Zweden waar hij van verkrachting wordt beschuldigd. De werkloosheid in Nederland blijft het hoogst in de provincie Groningen. Vorig jaar had 7% van de beroepsbevolking daar geen baan, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde werkloosheidscijfer in heel Nederland was de afgelopen twee jaar 5,4%. In de provincies Limburg, Drenthe en Noord-Brabant is de werkloosheid vorig jaar iets gedaald. Zeeland blijft de provincie met de laagste werkloosheid. Van de grote steden heeft Rotterdam al jaren de hoogste werkloosheid. Vorig jaar had 9,5 van de Rotterdamse beroepsbevolking geen baan. De landelijke adviesprijs voor autogas is gestegen naar 90 eurocent, een nieuw record. Begin vorig jaar werd voor LPG ruim 85 cent betaald, maar die grens werd vorige week al doorbroken. Vorige week steeg de benzineprijs al naar een recordhoogte, een liter benzine kost ruim 1,80 euro...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 In overleg met het COA wacht Al-Bayrak nu eerst het rapport van de commissie Scheltema af. Die commissie onderzoekt onder meer het werkklimaat en de bestuurstructuur van het COA. Het Oscarsucces van de Franse film The Artist is in Frankrijk met grote blijdschap ontvangen. President Sarkozy spreekt vol lof over de film die vannacht vijf prijzen won. Sarkozy feliciteerde de makers van de film. Ook premier Fillon is trots op het Franse succes en dan met name op hoofdrolspeler Jean Dujardin die volgens hem een historische prestatie heeft geleverd. Die Artist was de grote winnaar... tijdens de 84e editie van de Oscars in Los Angeles. Het weer is bewolkt... en vooral in het noorden kan soms wat regen of motregen vallen. Mogelijk dat in het zuiden de zon even doorbreekt. En zwakke tot matige zuidwestenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. ABB verkeersinformatie.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 Toneelgroep de Het is weer elektronica week bij Weekamp.nl. TV's, tablets, smartphones, stofzuikers. De mooiste merken, nu met korting. Tot 10% op elektronica en tot 15% op huishoudapparatuur. Vandaag besteld morgen in huis. Eerst Wekamp.nl. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk.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 Radio 1, de gids.fm met Bora Blekkenhorst. Goedemorgen. Fraudelibido. Het is geen woord dat ik zelf dagelijks bezig, maar de Belgen schijnen het te hebben. De neiging om belasting te ontduiken. Sterker, ze worden er opgewonden van. Maar daardoor lopen onze zuidenburen wel zo'n 30 miljard euro mis, zegt hoogleraar fiscaalrecht Michel Maus. Hij schreef er een boek over met de veelzeggende titel Iedereen doet het. Michel Maus is straks mijn gast. En we gaan ook naar de Rotterdamse haven. Het ministerie van Werkgelegenheid heeft cijfers dat werklozen laks zijn bij het zoeken van een baan. Maar onze verslaggever trof veel enthousiastelingen... die weliswaar geen bijstand hebben maar WW... maar er toch alles aan doen een baan te vinden. Katinka Beer op excursie in de haven. En dacht u ook een déjà vu te hebben... bij de nieuwe reclame van het botermerk Letta? Ik wel. Merken komen en ze gaan. En soms maken ze ook een comeback, zo blijkt. Wilt u dat zien? Surf naar degids.fm als het aan hersenschirurgen ligt, komt er een verplichte fietshelm voor kinderen. Maar de Fietsersbond is daartegen. En nu wil ik wel eens weten waarom zo'n deskundig advies in de wind wordt geslagen. En daarom aan de telefoon directeur Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Kinderen met een helm behoeden voor hoofdletsel. Daar kan toch eigenlijk niemand tegen zijn, dacht ik toen ik het las. Maar u wel. Waarom? Nee, dat is, uh, dat, uh, kijk, daar kan ook niemand tegen zijn. Alleen... Uh, wij hebben uh, gezegd van uh, pas op met, uh, met, uh, met de helmplicht, omdat in een aantal landen blijkt dat uh, het fietsgebruik daardoor uh, afneemt. En, uh, uh, en fietsen is gezond. En we willen dat kinderen uh, veel en graag uh, fietsen naar school, naar vriendjes, naar de bibliotheek, noem maar op. En uh, een helmplicht kan uh, heel ontmoedigend zijn. Want... Waarom dan? Omdat omdat uh, heel veel kinderen natuurlijk geen helm op willen. Het is niet cool. Het is niet cool. Uh, dat komt bij dat uh, blijkt dat ook heel veel helmen... Uh, niet die bescherming bieden die ze zeggen te bieden. Dat ze fout opgedaan worden. Kortom dat er ook heel veel mis mee is. En wij hebben in ons artikel eigenlijk... Uh, waar, waar ook de publiciteit over ontstaat is gezegd... zoek nou eens goed uit wat, uh, uh, wat die helmen nou precies uh, voor veiligheid brengen. Wij weten in ieder geval dat bij ernstige botsingen die helmen geen veiligheid bieden. Sterker, u zegt ook zelfs, inderdaad, met die helm is het misschien in sommige gevallen zelfs gevaarlijker dan wanneer je hem niet draagt. Ja, als je de helm verkeerd opdoet, wat uh, zeker bij kinderen heel vaak gebeurt, dan kan bij een valpartij kan je ernstig nek nekletsel oplopen, zeg maar. Uh, dus dus het, uh, het is heel belangrijk om, uh, om er hele goede voorlichting over te geven. We hebben ook al eens gezegd tegen consumentenveiligheid, laten we samen is een keer een goede test doen van alle helmen die nu beschikbaar zijn... om de consument ook goede informatie te geven... om op die manier in ieder geval te voorkomen dat, uh, dat helmen foutief worden gedragen. Maar toch, als we even naar de cijfers kijken... 26.000 kinderen en jongeren komen na een fietsongeval op de spoedeisende hulp terecht. Een kwart daarvan heeft hoofdletsel. Dan denk ik, nou, dat zijn toch wel harde cijfers. Ja, nou, die cijfers die, uh, daar hebben we met de consumentenveiligheid in discussie over. Die betwisten wij... Waarom? Uh, omdat wij uh, zeg maar, uh, aan consumentenveiligheid hebben gevraagd... Van, goh, geef ons eens inzicht in die cijfers. Dat kunnen ze heel moeilijk geven. Uh, blijkt bijvoorbeeld uh, juist uit de cijfers dat het aantal uh, uh, dodelijke uh, kinderen uh, op de fiets... dat dat met een derde is afgenomen. Uh, dus er zijn, die cijfers zijn nogal tegenstrijdig en krijgen daar moeilijk greep op. Wat wij wel zien is dat uh, het vooral gaat om kinderen tussen 12 en 16 die uh, uh, uh, uh, ongelukken krijgen op de fiets. En het zijn met name de kinderen... die uh, naar de, vanaf de basisschool naar de middelbare school gaan... dan veel langere afstanden moeten fietsen... en vaak ongetraind en ongeoefend zijn. En wij hebben juist gezegd van... ga in de hoogste klassen van de basisschool... die kinderen juist leren hoe ze veilig en goed kunnen fietsen. Dat heeft meer effect... Dan te praten over helmen. Dat is zeker een groep die die helm nooit op gaat doen. Ja, of je leert die kinderen. Want je kan natuurlijk kinderen wel leren hoe ze veilig moeten fietsen. Maar dan zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van andere weggebruikers. Je kunt ook tegen die kinderen zeggen van 12: hè, Als je bijvoorbeeld een helm goed draagt. En dit is een goede helm. En het is nog cool ook. Nou, dan kan je wellicht uh, ja, erge ongelukken voorkomen. Ja. ja, wij denken dat dat uh, een strategie is die niet, uh, niet werkt. Wij denken dat kinderen... Uh, geen helm gaan dragen. En we zien ook dat het juist andere dingen zijn. Hè, de, de motoriek die uh, niet goed ontwikkeld is... omdat ze op de basisschool niet hebben gefietst. Het feit dat kinderen vaak met, uh, of jongeren vaak met uh, drie, vier lang, met, langs elkaar fietsen. Dat ze gewoon door rood rijden. Dat zijn toch uh, de gevaren. Maar bovendien ook uh, kunnen de wegbeheerders veel doen. Omdat er heel veel ongelukken zijn, eenzijdige ongelukken... van jongeren en ouderen die tegen paaltjes aanrijden... die in een kuil rijden op het fietspad... Dus ook de wegbeheerders kunnen er veel aan doen om, uh, om de veiligheid te bevorderen. En die helm is toch een beetje symptoombestrijding. Ja, toch blijf ik maar denken. Als ik dan in zo'n kuil fiets en ik val op mijn hoofd... dan zal ik toch blij zijn als ik er een ding op heb. Ja, ja maar goed. Ik bedoel, uh, uh, dan moet je eigenlijk in de auto ook een helm gaan dragen... <laughs> Ja. Want uh, dat is, dat, dan ben je ook veel veiliger als je een ongeluk krijgt. Hè? Dus ik weet het niet, uh, uh, het, het is een beetje symptoombestrijding. En het haalt het ook het. Uh, de, het is toch zo dat fietsen is gezond is. Uh, en per saldo, ook al gezien het aantal ongelukken wat nu plaatsvindt, is fietsen altijd nog gezonder dan niet fietsen. Hè? Dus, dus uh, een helm lijkt ons niet verstandig, uh, helpt niet. Uh, maar het zit in een andere oorzaken en die kun je wegnemen. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met al die mensen die nu wel een helm dragen? Zegt u daarvan, nou gooi maar weg? Heeft nee, geen zin meer. Nee kijk uiteindelijk is het iedereen zijn eigen individuele verantwoordelijkheid. En uh, kunnen wij niks, doen, uh, niks meer en minder doen dan goed informeren over de voor- en nadelen van een helm. En daar was ons dossier uh, ook op gericht. Uh, wij zeggen alleen van, ga niet over tot een helmplicht, zoals uh, die chirurgen bepleiten. Want dat zal het fietsgebruik ernstig Terugdringen en dan heb je per saldo minder gezondheidswinst dan nu. Werken aan de motoriek? Ja, dus zeg maar kinderen goed leren fietsen, goede motoriek ontwikkelen van jongs af aan, fietsen, zich veilig en goed in het verkeer leren bewegen. Uh, dat, dat heeft veel meer effect. En wat natuurlijk de grootste uh, bron van oorzaak is van, van dodelijke uh, uh, slachtoffers onder fietsers... is de hardrijdende auto's in, uh, in de steden die veroorzaken de meeste dodelijke slachtoffers onder fietsers. En daar kan je wat aan doen door goed te handhaven op de maximumsnelheid. Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. Dank u wel. Graag gedaan. De gids .fm. Tijd voor Werkplein 010. Daarin berichten we iedere week over de strijd tegen de werkloosheid in Rotterdam. En een werkplein, u weet het, inmiddels is de plek waar mensen zonder werk terecht kunnen voor het UWV en de sociale dienst. Verslaggever Katinka Beer, goedemorgen. Goedemorgen. Jij maakt Werkplein 010. En uh, ik begin eigenlijk vandaag met jou uh, over een artikel in het AD uh, waarin staat... een klein deel van de mensen in de bijstand voelt zich maar gedwongen om te solliciteren en om iedere vorm van werk aan te pakken. En daarbij is er dan ook nog een enorm groot verschil tussen de gemeentes. Want sommige gemeentes dwingen de werkzoekenden wel, andere veel minder. Hoe is dat in Rotterdam? Nou, die informatie uit het AD komt uit een brief van minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken aan de Kamer van vandaag. Daar worden geen gemeentes in genoemd. Niet die het goed doen, niet die het slecht doen. Maar wat ik wel weet, Rotterdam laat zich juist heel erg voorstaan... op dat ze zo streng zijn. Alle cursussen waar ik ben geweest... het verplichte straatvegen voor bijstandsgerechtigden. Als je niet komt opdagen en je hebt geen goede reden... krijg je een 30% maatregel. 30% gekort op je uitkering. En als je blijft weigeren, kun je je uitkering helemaal kwijtraken. Een deel van de uitstroom uit de bijstand, de mensen die dus nu geen bijstand meer krijgen, wordt ook veroorzaakt doordat mensen werk vinden, maar uh, het recht op hun uitkering verliezen. Waar het ook over gaat in die brief uh, van vandaag, is dat er een groot verschil is tussen ambtenaren. Die hebben een grote beoordelingsvrijheid. Nou, dat zal ongetwijfeld in Rotterdam ook zo zijn, dat je strengere en minder strengere ambtenaren hebt. Daarvan zeggen uh, de minister en de staatssecretaris, er moet een activerende aanpak kwam, Oftewel, iedereen moet even streng worden. Klinkt zo mooi, hè? Uh, terug naar werkplein 010, want je bent natuurlijk weer op pad geweest. Waar ben je naartoe gegaan? Ik was mee met een bustoer door de haven, georganiseerd door het UWV... dus voor mensen in de WW, en Delta Link, de ondernemersorganisatie van de haven. Dus een bus vol uh, werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in werk in de haven. Is er veel werk in de haven? Nou, volgens Delta Link gaat het nu om een paar honderd banen... maar op termijn, als de economie weer uh, aantrekt, als de Babyboomers met pensioen gaan, zou het om duizenden banen uh, per jaar gaan. Dus ze zijn echt uh, actief op zoek. Dus vandaar ook deze tour. V vertrek vanaf het werkplein en dan de hele dag met een gids door de haven. Hier uh, links op de carterminal... waar uh, jaarlijks zo'n kwart uh, miljoen auto's binnenkomen. En hier op de terminal worden ook mensen gezocht. Mensen die... Uh, zich bezighouden met het uh, bijvoorbeeld in de was zetten van die auto's, uh, die zich bezighouden met het uh, inbouwen van, uh, van radio's uh, hier op, uh, op de terminal. Lijkt het u wat? Ja, ik had al, uh, ik, ik al oogcontact met uh, de UWV-medewerker. Uh, hij zei: Ja, je moet goed luisteren naar de gids, want uh, af en toe geeft hij wel goede tips. Mm. Waarom gaat u mee vandaag? Nou, uh om aan het werk te komen en kijken of de mogelijkheid er is in de haven. Maakt niet uit uh, of we hebben zo, of opruimen we met pallet of zo. Ja, het maakt precies hetzelfde. Dus de haven ja. trekt me we wel. En, ja, we zien wel wat eruit komt en uh, misschien zit er we wel wat tussen. 60 ton het We hebben allemaal... Oranje veiligheidshesjes aan en witte helmen op bij de eerste stop. Papierbedrijf Interforest. Aan de kade ligt een groot wit schip, de Obolla. En er rijden voortdurend speciale wagentjes naartoe om hem leeg te halen, om het papier eruit te halen. Dit zeeschip komt hier tegen de morgen komt dat hier binnen. Ongeveer vijf uur later is dat schip gelost en weer teruggeladen. Vijf uur. Ik heb al gehoord dat die bedrijven in de haven meer jongeren willen aantrekken en geen ouderen. Dus ja. onze kansen zijn eigenlijk best wel klein. Ja, de, de, vraag, de vraag wordt gesteld: uh, van uh, oké, okay, bedrijven zoeken eigenlijk alleen maar uh, jongeren. Ja. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Dat hier alleen maar jongeren aangenomen worden in die haven. Ik heb zelf ook gesolliciteerd. Op mijn 57e, 58e, 59e heb ik gesolliciteerd. En ook iedere keer toch weer nog een baan gevonden. Maar ja, je, moet daar wel, je moet daar wel wat voor doen. En denken: van nou, ik stuur alleen maar die ene sollicitatie die ik verplicht ben om te doen in de week. Die stuur ik eruit. Nee, zo, zo werkt het niet. Je, je, je moet er echt wel een beetje achteraan, uh, achteraan gaan. Ik ben uh, Jaap Luikenaar, directeur van het EEC. Hartelijk welkom hier bij deze club. Het is eigenlijk een uh, centrum waar vooral jonge mensen ontvangen worden... Die haven die heeft zoveel te bieden. Een zaaltje is meer dan van het educatief maar, informatiecentrum het bekende, uh, midden in het havengebied. Van, van Beneden is een tentoonstellingsruimte. En er komen hier vooral dingen. jongeren, zegt de directeur. Er komen namelijk 20.000 leerlingen uh, per jaar. jaar. En Omdat nu uh, ja, zeg maar de haven echt heel veel mensen nodig heeft de komende jaren... dat voorzien we, zijn we ook bezig om heel veel andere groepen... nu ook uh, de haven te laten zien. En dan wil ik van jullie eens horen van hoe jullie... nou tegen die haven aankijken. Dus heel simpel gezegd, we gaan in, uh, uh, de plussen en de minnen van de haven... die gaan we eens eventjes bekijken. Pluspunten. Salaris, als je over het algemeen wel wat meer verdient dan... Uh... Wordt iets meer, uh, ja, 30% extra. Als je in ploegendienst zit, in de vol continu uh, dienst. Hè? Ik denk dat uh, de instroom uh, met, met omscholing heel lastig is. Waar, waarom, denk, waarom, de, waarom denk je dat? Nou, omdat je gewoon nou, eigenlijk nooit een gesprek wordt uitgenodigd als je niet alle papieren bezit. Punt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je hoeft niet te komen. Je hebt, oh, je hebt heel veel ervaring, maar je hebt niet het papiertje. Dag. Frits Luiten van Delta Link, de ondernemersorganisatie van de haven... die ook de haven promoot en deze bustour organiseert samen met het UWV. Nou zeggen de mensen die vandaag mee zijn... we willen heel graag in de haven werken... Maar het is heel moeilijk, want dan hebben we het juiste papiertje niet... Ja. en dan komen we er gewoon niet tussen. Ja, er is bijna geen werk meer waar je onopgeleid aan de slag kan. Ja. Je moet overal een diploma voor hebben. Maar dat betekent wel dat je een stukje investering zal moeten doen... Om je moet zelf betalen. Om die opleiding te betalen, ja. Er zijn ook best wel bedrijven waar je afspraken kan maken... of via detacheerconstructies, dat je die opleiding gaat doen... en gedetacheerd wordt bij een bedrijf waar je dan tegelijkertijd... je werkervaring op gaat doen. Die zijn er. Ik weet ook dat er de detacheerden zijn die zeggen... Van, joh, ik begrijp best dat jij die paar duizend euro niet kan betalen... maar als ik nou een gedeelte betaal en jij betaalt een gedeelte... of uh, ik hou een gedeelte op je salaris in, die mogelijkheden zijn. er. Maar daar moeten de mensen zich ook in verdiepen. Het is niet zo dat je uh, een la open trekt... en dat daar de vacatures met alle mogelijke oplossingen ook liggen. Je moet ook wel uh, naast willen, moet je ook gewoon uh, ja, initiatief tonen. Ruud van der Koppel is adviseur werkgeversdiensten van het UWV... en ook mee met de bus vandaag... Hij ziet ook het probleem wel dat mensen niet de juiste papieren hebben en zelf moeilijk de opleiding kunnen betalen. Maar het UWV betaalt de opleiding ook niet. Nee, um, dat is eigenlijk definitief met 31-12 op nul uh, gesteld door Den Haag. En dat is dus vanaf 1, 1 2012 is dat dus een feit dat we dat soort gelden niet meer hebben. Maar er is wel een andere oplossing. Het UWV kan met de werkgever een proefplaatsing overeenkomen. Dat wil zeggen dat de werkzoekende met behoud van uitkering gaat werken. één tot maximaal drie maanden. En dan kan de werkgever met het geld dat hij niet hoeft uit te geven aan loon... de opleiding betalen. De proefplaatsing waar ik het nu over heb is oorspronkelijk bedoeld... om daadwerkelijk te kijken waar een werknemer in een bedrijf zou passen. Um, het wordt op dit moment dus ook al ingezet uh, voor gevallen waarbij we al lang weten dat de werknemer past maar dit het geldelijke voordeel oplevert... waardoor een werkgever dan misschien denkt van... hé, hey, kost me niks. En dan is het doel dus bereikt. Want ook al, al moet het met een uh, middelproefplaatsing... als de klant onder de pannen is, dan is die onder de pannen. En wordt er geen misbruik van gemaakt door werkgevers? Continu maar mensen op proef nemen? Uh... Ja, alleen die zijn in beeld. Alles wordt uiteraard geregistreerd. Hier in de haven gebeurt het ook? Nee. Nee. Ik moet er nog aan toevoegen dat de werkgever... bij een proefplaatsing... Verplicht is om een intentieverklaring te ondertekenen. Waarbij bij gebleken geschiktheid. hij de werknemer voor minimaal zes maanden in dienst neemt. Dus er moeten echt moverende redenen zijn. waarom een werknemer daarna niet aangenomen wordt. In de bus. op de weg terug. We zijn nog bij een uh, containerterminal geweest. ja, nou, een, de grootste van Europa. En bij een erts- en kolenoverslagbedrijf. Heeft u al een conclusie getrokken van? Ja, ik, ik ga solliciteren. Ik ga wel op internet zoeken wat, wat er te doen is. En wat zou u het liefst voor werk doen? Heeft druk. De He, twee versleten knieën dus. Veel meer doe kun je niet. Langs staan of lopen gaat niet. Dus ja, dan ga je toch zoeken naar iets wat bij je past. Ja, wat het nog lastig maakt voor deze man is dat hij geen auto heeft. Oh. En er zijn wel bedrijven in de haven die met busjes personeel ophalen... maar vaak is er toch eigen vervoer nodig. Maar zegt hij, als ik er met de fiets kan komen of met openbaar vervoer... al doe ik er twee uur over, maakt niet uit. Ik stap toch altijd om vijf uur op, dan is het goed. Uh, volgende week, Katinka, wat uh, horen we dan in werkplein 10? Dan gaat het over de huishoudtoets. Uh, als ouders en meerjarige kinderen op één, uh, in één, op één adres wonen... dan wordt ze uh, vanaf 2012, krijg je dan één bijstandsuitkering. Bedoeld als financiële prikkel om mensen aan het werk te krijgen. Maar wat het ook kan betekenen, en ik ga naar twee eenoudergezinnen waar dat voor geldt, dat de, in dit geval de moeders werkloos zijn, de kinderen werken en daardoor dreigen die moeders hun, hun uitkering te verliezen en moeten die kinderen hun moeders gaan onderhouden. Dat willen die kinderen niet, willen de moeders al helemaal niet. Volgende week in Werkplein 010. Dankjewel, Katinka Beer. Ja, .fm. Dat is zeker niet iets dat iedereen luid op gaat zeggen, hè? maar er is al wel voorgevallen dat ik al eens iets in het zwart laat doen. Hè? Ja, dat is wel gebeurd. Ja. We zijn allemaal Belgen en de Belgen werken in het zwart. Dat zit erin. Hè? Waarom zou het eruit gaan? Het is een leuk systeem. En iedereen heeft er bad bij. Ja het, ja, het zit nu eenmaal in de Belgen, het zwart werken. Dat zegt een man in een aflevering van het VRT-programma VOLT. Hoogleraar fiscaal recht Michel Maus kan dat alleen maar beamen. Hij schreef er zelfs een boek over met de titel Iedereen doet het. Michel Maus in de studio in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen doet het. Dat is wel heel veel, niet? Denkt u dat echt? Wel, uh, ja, het zit nu eenmaal uh, in, de, in de Belgen. De, in de Belgen ja. Dat is blijkbaar toch... Er zijn heel wat clichés die de ronde doen over, uh, over de Belgen. Uh, met name uh, ja, dat een uh, de, van de, de, de spreekwoorden die hier vaak circuleren... is dat de goedkoopste manier om je gevel in het wit te laten schilderen... is in het zwart. Um, uh, en, een andere is dat uh, de beste schilders en, uh, en behangers... vind je bij de brandweer en bij de politie. Dus dat zijn, zijn zaken die bij ons, bij ons vrij courant zijn. En, en, daar en kijk niemand meer van op. En daar kijkt niemand meer van op. Maar ook als je, als je internationaal de zaken wat bekijkt, dan, dan de reputatie van, van de Belgen op fiscaal vlak. Ja, er is uh, zo'n algemene term die circuleert. Dat is de, de Belgian dentist. Dus de Belgische tandarts. En dat is dan het prototype van de kleine zelfstandige die met zijn zwart geld uh, naar het buitenland trekt om het daar te gaan beleggen. Niemand weet exact waarom uh, die tandarts nu uit België moet komen, maar, maar het is wel een cliché dat gebruikt wordt. Uh, u zegt zelfs, de Belgen hebben een enorm vrouwenlibido. Prachtig. Wat, wat houdt het in? Wel, Het houdt in dat, dat, ja, dat uh, de, de zin om, uh, om uh, een, iets in het zwart te doen eigenlijk wel vrij, vrij groot aan, aanwezig is. En, en iedereen uh, zodra je een kans ziet om uh, ja, de fiscus te slim af te zijn, dan, dan, dan spreekt men in het, in het gat en dan gaat men frauderen. Hoe gemakkelijk is het om de belasting te ontduiken in België? Wel, het is, ja, maar ik denk dat dat iets is wat, wat vrij um, algemeen is. Niet alleen voor België zo, maar, maar wij hebben de meeste belastingen die wij hebben zijn aangiftebelastingen. Mm -hmm. Dus de, de inkomstenbelasting, maar ook uh, BTW zijn aangiftebelastingen. Dus dat betekent eigenlijk dat de belastingplichtige zelf aan de fiscus uh, zijn omzet, zijn winst, zijn inkomen moet meedelen. Ja, En als er dan onvoldoende wordt gecontroleerd, ja, dan zet men eigenlijk uh, de kat bij de melk. En dan durft men wel eens uh, een en ander verzwijgen in die aangiftes. Ja, als je daar bijvoorbeeld een groot... Het grootste gat dat men het niet goed genoeg controleert? Want als ik mijn aangifte invul, nou, ik, ik denk wel twee keer na voordat ik iets vergeet, uit angst dat ik gepakt word. Ja, er zijn verschillende, verschillende zaken die, die, die spelen. Voor eerst is er inderdaad die uh, gebrekkige pakkans. Als we de cijfers van de fiscus gaan analyseren, dan heeft een bedrijf 5, tussen de 5 en 6 procent uh, kans per jaar om grondig gecontroleerd te worden. Dus dat betekent, uh, één keer om de 20 jaar krijgt men uh, de belastingcontroleur over de vloer. Hm. Voor particulieren is het uiteraard nog veel, veel erger dan. Dan spreekt men maar over 0,16% van de bevolking die jaarlijks de, de, de controleur over de vloer krijgt. En het gaat zelfs zo ver dat de fiscus er zelfs niet in slaagt... om alle belastingplichtigen die totaal geen aangifte indienen... om die te gaan controleren. Dat is een gokje waard? Dat is uiteraard een, een gokje waard. Dus dat, dat is één, één aspect. En een ander aspect is dan natuurlijk... wat er dan gebeurt wanneer men gepakt wordt... men zou wel kunnen speculeren op, op, de, op de controle... maar wat gebeurt er dan als men gepakt wordt? Want controle is uiteraard maar statistiek. Als men aan de verkeerde kant van de statistiek zit... Ja, dan, dan hangt men natuurlijk. Maar ook daar en hoe ook van... erg hangt men dan? Ook dat, ook dat is een, een probleem. Als ik vergelijk met, met wat in Nederland het geval is, uh, dan, dan zijn jullie veel, veel strenger voor, uh, uh, voor fraudeurs dan wat in België het geval is. Hier bestaat nog altijd de mentaliteit van, we gaan dat wel regelen. En, en in veel gevallen is dat ook zo. Dan start men een, een onderhandelingsprocedure op met de fiscus en dan wordt alles wel met de mantel der liefde bedekt. Dan betaalt men wel een, een boete, maar in heel wat gevallen is die, vrij, is die vrij beperkt. Om u maar een voorbeeld te geven, een van de zaken die de pers heeft... Gehaald de afgelopen um, twee jaar was een, een, een, grote, een grote keten van, van um, een verlichting die uh, voor uh, een, een, ja, een 62 miljoen euro had gefraudeerd. Die zijn gepakt, maar die zijn ervan afgekomen met een belastingverhoging van 30%. procent. Ja, en Ge geen gevangenisstraf? Geen gevangenisstraf, zelfs geen correctionele procedure. Dus een louter administratieve afhandeling van, van dat fraudeproces. Uh, u zegt tussen de 26 en 30 miljard euro wordt er zo'n beetje misgelopen door de Belgische staat. Dat is een behoorlijk. Nou ja, dat is een astronomisch bedrag, laat ik het ja. zo zeggen. Ja, maar, maar het, moet toch, het verdient toch enige nuancering. Het is, het is inderdaad zo, en, en er zijn heel wat studies over de omvang van de zwarte economie um, in, in België en in internationaal ook. En daar staan wij toch ja, in de top 5. Er is een fameuze studie van professor Schneider, dat is een Oostenrijkse professor, die een systeem heeft ontwikkeld om de zwarte economie te meten. En volgens zijn studie staan we al. Drie decennia lang op nummer vijf van de wereldranglijst van landen met de grootste zwarte economie. En de landen die ons voorgaan zijn Griekenland, Spanje, Italië en Portugal. En we weten uiteraard allemaal wat er met die landen aan de hand is. Dan maar gaat het geld. niet heel erg goed? Ja, gaat het niet heel erg goed. Dus wij staan op, op, op uh, plaats nummer vijf en wij hebben een, een, een, fraude, een zwarte economie die gelijk staat aan 17,9 van ons bruto binnenlands product. Voor Nederland is dat 10,3 wat toch een significant verschil is. En als men daar dan uit die zwarte economie de, de de, ja, de inkomsten gaat uithalen die de staat mist ja, dan komt men eigenlijk op een bedrag van um, rechtstreeks gemist voor de fiscus van 26 miljard euro ongeveer maar we moeten dat toch voor een stukje nuanceren, waarom? Wel omdat een groot stuk van de zwarte economie ook opnieuw zijn weg terugvindt naar de witte economie. En, uh, zonder stigmatiserend te zijn, maar een aannemer die 200 euro in het zwart heeft gedraaid op vrijdag namiddag, die zal die centen misschien gebruiken op zaterdag om op restaurant te gaan of om, om kledij te kopen. En als het om, op wat grotere schaal gaat, mensen die een paar honderdduizend uh, euro of een paar miljoen euro in het buitenland hebben geparkeerd, ja, die gaan dat ook op termijn uh, ja, aan de volgende generatie willen overmaken en die zullen dan die centen gebruiken om een huis te kopen of om een huis te renoveren. zou je het helemaal aanpakken, dan stort de hele sectoren in eigenlijk. Dus dan heb je natuurlijk wel een, ja, een probleem dat, dat er een, ja, een groot stuk van de economie ook draait op, op de, de zwarte financiering. Maar als Belgische staat zou ik zeggen, god, die 26 miljard of in ieder geval een deel daarvan zou ik ook graag willen hebben om bijvoorbeeld hier en daar wat gaten te dichten. Is er een politieke wil om dit wel aan te pakken? Uh, ook dat is de laatste decennia een probleem gebleken. Het is zo zo sterk ingeburgd in onze samenleving dat geen enkele politicus het eigenlijk aandurft om daar met een grove borstel door te gaan. Maar Waar zijn ze bang voor dan? Wel omdat men dan ook in zijn eigen electoraat snijdt, zo simpel is het. Uh, iedereen doet het werkelijk, dus iedereen profiteert op zijn eigen manier van het systeem. En de politici hebben een mond vol van we gaan strijden tegen de grote fiscale fraude. Maar er is niemand die uh, maatregelen durft nemen om ook de huistuin- en keukenfraude aan te pakken. En die is budgetair. Wat mij betreft allicht nog, nog, nog veel veel um, um, belangrijker dan, dan wat de grote uh, fraude uh, betreft. Dus dit is eigenlijk nooit meer uit te bannen. Wel ja, de, de, de sign of the times speelt nu misschien op, voor een stukje in het voordeel, omdat ja, de, de economische crisis en de financiële crisis die er heerst, de overheid nu echt dwingt om maatregelen te nemen. En die zijn niet zo. Uh, de keuzes die men heeft zijn niet zo sterk. Ofwel moet men belastingen verhogen, maar ja, we staan al wereldwijd op dat vlak helemaal. Uh, dat gaat men niet de accepteren, denk ik. Dus dat, dat is al een uitgesloten piste. En een andere piste is verder gaan besparen. Ja, maar dan doet kan men, dat nog? Dat doet men eigenlijk afbreuk aan de verzorgingsstaat. Dus de enige optie die wat mij betreft nog overblijft, is ja, de, de strijd tegen de fraude. En nou, er is een staatssecretaris voor fraudebestrijding, dus jullie zijn wel goed op weg. Wel, ja, er is een staatssecretaris voor fraudebestrijding, maar de vorige twee legislaturen hadden ook een staatssecretaris voor fraudebestrijding. Maar die zijn er niet echt in geslaagd om uh, ja, hun stempel door te drukken. Maar nu, uh, ja, de huidige uh, context, uh, budget, uh, budgetair en, en financieel vlak, ja, maakt, maakt natuurlijk wel dat er uh, een aantal mogelijkheden zijn voor de huidige staatssecretaris. Het blijft bij België horen, dat zwarte werken. Het blijft bij België horen. Ja. <laughs> Michel Maus, hoogleraar fiscaal recht en auteur van Iedereen doet het over zwart werken in België. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen nog moet de zorgplicht van banken voor hypotheekhouders meer gaan voorstellen. Ronald Plasterk vertelt er zo meteen over. En marketing voor comeback kids, hoe doe je dat eigenlijk? Na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Wikileaks is begonnen met het publiceren van meer dan 5 miljoen e-mails... van een Amerikaans inlichtingenbedrijf. Het bedrijf Stratfor verzamelt politieke, militaire en economische informatie... en verkoopt die weer door aan bedrijven. De mails die vanaf vandaag openbaar worden gemaakt... stammen uit de periode juli 2004 tot december vorig jaar. De landelijke adviesprijs voor autogas is gestegen naar 90 eurocent. Een nieuw record. Begin vorig jaar werd voor LPG ruim 85 cent betaald. Maar die grens werd vorige week al doorbroken.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 En de Oscar voor de Iraanse film A Separation is in Iran groot nieuws. De uitreiking en de toespraak van regisseur Asghar Farhadi zijn door de staatstelevisie vaak herhaald. In het dankwoord vroeg Farhadi om Iran te beschouwen als een land dat meer doet dan spanningen veroorzaken in de wereld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Gids.fm met Deborah Blekenhorst. Vorig jaar oktober maakte de Baschische afscheidingsbeweging ETA een eind aan meer dan 40 jaar gewapende strijd. Door aanslagen van de ETA vielen 829 doden. En gisteren maakte de politieke tak van de afscheidingsbeweging excuses voor het leed dat tijdens die gewapende strijd is aangericht. De ETA zegt dus sorry. Maar wat hebben die excuses te betekenen? Ik vraag het aan ETA-deskundige Jan Mansveld-Bek. Hij is als sociaal geograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen meneer mansveld Beck. Goedemorgen. Ja, welke betekenis hebben deze excuses eigenlijk van de eta? Nou, dus, uh, ik heb het, uh, het stuk gelezen, want ze publiceren dan over het algemeen een, uh, een groot stuk, van uh, wel geteld, vijf pagina's. En uh, uh, ja, het is eigenlijk toch wel een uniek document. Wat staat er uh, precies in? Uh, uh, nou, in de eerste plaats uh, dat uh, het leed van de, van de slachtoffers van uh, uh, het geweld in het algemeen, en dan wordt daaronder verstaan niet alleen het ETA geweld, maar ook het geweld van de andere kant, mm -hmm. hè, van de Spaanse militaire, veiligheids, politiediensten, et cetera, uh, dat... dat, dat leed moet worden erkend. Met andere woorden, het is toch een, uh, ja, een, een uniek document in deze zin... dat voor de allereerste keer officieel wordt aangegeven... dat men uh, ja, bereid is zich in te leven in de, in de ellende van de slachtoffers. En waar elkaar. komt deze stap vandaan, denkt u? Nou, kijk... die. Het is op zichzelf een, een hele unieke stad, maar aan de andere kant zat het er al aan te komen. Hè? Want uh, vanaf uh, het begin van de 21ste eeuw zijn er uh, allerlei verklaringen die, uh, die, die, ja, die, die toch een beetje ja, duiden uh, op op, op ja, ja, begrip, et cetera, dat, dat moet, moet groeien aan, aan, aan beide kanten. Het hing en, een beetje in de lucht het al. Het hing een beetje in de lucht. En je zag het vaak van verklaringen van eta-politici in de kantlijn... die dan te kennen gaven van nou eigenlijk moeten we toch het roer omgooien... en, en proberen ons in te leven. Toch heeft de Spaanse regering nogal onderkoeld gereageerd hierop. Ja, eigenlijk... Alle betrokkenen van de, van de andere kant die hebben heel erg onderkoeld uh, gereageerd. Die vinden allemaal dat, uh, ja, dat er één ding wordt gemist. Namelijk uh, dat uh, die politieke vleugel... Uh, dat hij uh, eigenlijk mo zou moeten aandringen op het, uh, op het opheffen van de ETA. Nou ja, uh, daar kun je natuurlijk kritiek op uitoefenen. Aan de andere kant, uh, ja, je kunt dit wel zien, vind ik zelf... Als een, als een enorme stap in de goede richting. Het is uh, ja, zo'n vredesproces, dat is het toch eigenlijk een hele hoeveelheid kleine stapjes van het, van het naderbij komen... Van, van conflicterende partijen. En dat zien we hier dus ook. En als je het document leest, dan lijkt het wel... alsof je een, een, een boek toegepaste conflicttheorie leest. Dat je denkt van, hé, hey, dit is eigenlijk uh, wat je kunt terugvinden... in de handboeken over, uh, over dergelijke conflicten. Je kunt het ook zien wat betreft de invloed van uh, het Zuid-Afrikaanse conflict... het Noord-Ierse conflict, dat zit er allemaal in... Uh, er zijn ook mensen bij betrokken geweest vanuit uh, Noord-Ierland, vanuit Zuid-Afrika. En uh, nou je, ja, je kunt dat erin teruglezen. Ja, het is een proces van stappen. De ETA heeft er dan nu eentje gezet. Welke zou de Spaanse regering dan nu kunnen zetten? Nou, de, de, de ETA of, laten we zeggen, het Patriotisch Links... zoals ze zichzelf al uh, sinds jaren en dag noemen... die uh, geven al twee suggesties. Het eerste, dat is, de eerste suggestie dat is uh, daar iets doen met, uh, met de gevangenen... Eh, die uh, soms ver, uh, ver van Baskeland gevangen zitten... waarbij ook uh, mensen zijn die, uh, die bijvoorbeeld ziek zijn. Uh, mensen die ook uh, al langer het geweld hebben afgezworen. Ja, daar kun je iets voor doen. Dat is, dat is onderhand. En in de tweede plaats is er nog steeds een oud zeer, namelijk een, een, een oude onder, een, onder een, een bepaalde naam opgerichte politieke vleugel, Sortoe. Die is op een gegeven moment ja, verboden toen die werd opgericht, en ze zouden graag zien dat die ook zou worden gelegaliseerd. Maar nu zegt de Spaanse regering op, uh, op haar beurt natuurlijk ook weer... ja, er zijn 800, meer dan 800 slachtoffers gevallen. Dus misschien is het ook niet zo gek dat wij niet staan te juichen... en nog niet heel erg dat stapje willen zetten. Dat is ook niet zo gek. En, uh, en bovendien uh, is het electoraal ook... Uh, ja, legt, legt het uh, geen windeieren als ze zich hard opstellen. Aan de andere kant, in het verleden is er wel meer gebeurd, hoor. Uh, wat vaak wordt vergeten is dat onder de president uh, Aznar... ook die uh, centrumrechtse uh, regering, zoals die er nu ook is, onder Rajoy in, uh, in de jaren negentig bij uh, een wapenstilstand daar werd dus steeds gezegd dat ze helemaal niet zouden toegeven maar stiekempjes werden er wel uh, gevangenen dichter bij Baskeland geplaatst, uh, gevangenen met onder speciale zachte regimes gesteld et cetera, dus ze deden wel degelijk wat, alleen uh, ja, je moet uh, een onderscheid maken tussen aan de ene kant de politieke retoriek die heel hard is, en de werkelijkheid dus het is maar even afwachten wat er nu in het echt gaat gebeuren, misschien dat uh, de retoriek, uh, dat die dat die wel doorgaat, die harde retoriek... maar dat er in werkelijkheid toch wel dingen in beweging gezet zullen worden... Wat voor mensen zijn er destijds uh, doelwit geweest eigenlijk van de ETA? Um, nou, het is eigenlijk begonnen met, uh, met mensen die deel uitmaakten van het uh, uh, uh, uh, uh, ja, militaire apparaat: het veiligheidsapparaat, politieapparaat en dergelijke. En dat is uh, eigenlijk het geval geweest tot, uh, tot ergens uh, begin jaren 80. En op een gegeven moment zijn de doelen verlegd, uh, uh, althans, die zijn breder geworden en uh, werden ook politici uh, doelwit, journalisten wetenschappers, rechters, et cetera. En eigenlijk iedereen die zich al eh, publiek, eh, met name in Baskeland zelf... tegen de zaak van de ETA uitsprak... die werd als een beetje, ja, eigenlijk als het ware als een, als een, als een doelwit eh, beschouwd. En, en ja, er zijn dus ook allerlei mensen eh, het slachtoffer geworden. Ja, dat waren hele nette politici die onder Franco zelfs gevangen hadden gezeten, bijvoorbeeld. En hoe belangrijk zijn deze excuses dan voor de Spanjaarden, even los van de politiek? Dat hangt helemaal van de persoon af. Kijk, een hoop mensen die, uh, die, die, uh, die tot die slachtoffers behoren... die zijn georganiseerd in, uh, in verenigingen voor, uh, voor slachtoffers... van de grootste eigenlijk uh, ja, nogal veel connecties heeft... met uh, de centrumrechtse uh, Partido Popular. die op het ogenblik aan de regering is. Um, daar hoef je niet zoveel van te verwachten. Er zijn natuurlijk wel flink wat individuen die... Uh, um, ja, die bekend zijn over heel, heel Spanje. En, en, en die, die een, een matige invloed kunnen, kunnen hebben. Er is bijvoorbeeld een, een politicus van de, de socialisten, Baskische politicus, meneer Eduardo Martina. Martina. En, en ja, die mist zijn die mist benen door een aanslag. En die, en die man die is, is buitengewoon gematigd. En die heeft ook zelf voldoende inlevingsvermogen. Dat soort mensen, dat soort individuen zouden ook een, een belangrijke rol kunnen spelen in, in het. Ja, in, in het overtuigen, zeg maar, van medeslachtoffers. Jan Mansveld-Bek Over de excuses van de eten. Hartelijk dank. Sociaal Geograaf Bondaan aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef voor grote namen als bijvoorbeeld Leona Lewis. Maar nu staat ze zelf op het podium. Emily Sandé met Next To Me. En volgende maand doet ze ook Nederland aan. In Zembla ging het afgelopen vrijdag over horrorhypotheken. Mensen die zo'n slechte hypotheek hebben komen in enorme financiële problemen. En dan, dan staan ze er ook echt helemaal alleen voor. Volgens de financiële waakhond AFM moeten banken verplicht worden om mensen met een probleemhypotheek te helpen. Ik praat erover door met PvdA Tweede Kamerlid Ronald Plasterk. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Plasterk, zullen we nog even luisteren naar de oproep die de AFM deed in Zembla? Ga maar doen.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 Dat is toch een heldere boodschap, lijkt me, bijsturen op het moment dat consumenten in de problemen komen. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik ook. De, de banken hebben wat dan heet zorgplicht. Dat betekent ze mogen niet zomaar proberen mensen van alles aan te smeren. Maar wanneer iemand dus een hypotheek krijgt. Dan moet de bank op dat moment uh, zorgplicht hebben. Moet zich verantwoordelijk voor voelen. Dat de, de mensen ook de goede producten krijgen. Um, maar dan stopt het. En dat zou niet zo moeten zijn. Want als er dus bijvoorbeeld tussentijd blijkt. Dat mensen door veranderende privéomstandigheden. Of omdat er ergens in de markt iets verandert. Dat ze echt het verkeerde product hebben. Dan is er voortdurend nog steeds die klant-bankrelatie. En daarin moet die bank die zorgplicht ook nog steeds hebben... en ook nog steeds uitoefenen... En dat zou moeten veranderen. Er zijn 400.000, 400 moet ik zeggen, potentiële probleemhypotheken. Zo uh, berekende de AFM eerder al in 2009. Dan denk ik, nou, dat is een flinke klus als je 400.000 van deze hypotheken... echt goed in de gaten moet gaan houden als bank. Nou ja, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid om bankier te zijn. En kijk mensen, het is de grootste financiële transactie die ze in hun leven doen. Meestal zo'n hypotheek. En stel iemand, ik weet niet, een scheiding of iemand verliest zijn werk of moet verhuizen. En die, die, die kan op dat moment vaak moeilijk beoordelen wat nou het verstand is om met die hypotheek te doen. En die moet dan, als die dan... En de ervaring is vaak dat iemand dus als die een hypotheek neemt, dan, dan stonden mensen in de rij om die dingen te verschaffen. Maar als je het één keer hebt en je wil nog eens wat weten, dan schiet je in een of ander minuutje en dan is niemand meer beschikbaar. En dat is niet goed. Dat is een beetje de champagne als je binnenkomt en als je weggaat is het uh, zo, die is binnen en uh, zoek het maar uit. Precies, precies. En dat geldt overigens ook inderdaad bij het naar buiten gaan. Dus bij het bij het slot van de hypotheek, mag het niet zo zijn dat de bank zegt... als ik mijn geld maar heb, dan interesseert het me verder niet meer. Want totdat het helemaal is afgewikkeld... moet de bank die zorgplicht blijven voelen. Maar heb je als klant ook niet een verantwoordelijkheid? Dat je nadenkt van, nou, misschien is dit toch iets te hoog gegrepen voor mij? Die heb je, natuurlijk heb je die. Maar hier geldt echt wat we dan noemen kennisasymmetrie. Dus de ene partij weet veel meer dan de andere partij. Want, want iemand die één keer in zijn leven een hypotheek afsluit of een paar keer... ja, wat die, weet die nou in vergelijking met een bank die dat natuurlijk de hele dag doet. En dat is dus echt de reden waarom die bank... Niet hè, bij de bloemist op de markt kunnen zeggen van nou, als je mooie bloemen vindt, koop je ze. En als je spijt hebt, dan moet je er nooit meer naartoe. Dan moet je niet meer terug. Maar dat geldt met een hypotheek niet, want je zit er voor 30 jaar vast. Kijk, ik heb wel eens gelezen: een huis is geen pakje boter. Hè? Krijg nee, je dan precies. zoiets? Ja. Um, de AFM wil dus beter gaan letten op het gedrag van de banken gedurende die hele looptijd. Maar kan de AFM de banken ook dan echt dwingen om in te grijpen? Dat ze zeggen: hé, hey, uh, meneer SNS, Rabobank of ABN of wie dan ook, help deze mensen? Nee, dat is dus een, een defect in de wet, de wet op het financiële toezicht zegt inderdaad dat er zorgplicht is bij het begin van de rit. En, en daar stopt het. Um, en ik denk dus dat we inderdaad uh, de AFM die instrumenten moeten geven. En ik zal het ook gaan voorstellen om dus voor het hele traject... totdat de hypotheek helemaal is afgewikkeld, en dat kan dus een hele 30 jaar periode zijn... zorgplicht te hebben bij de bank die de hypotheek verstrekt. U gaat op zoek naar een meerderheid om dat in ieder geval te steunen? Ja, die moet er toch ook zijn. Want iedereen moet het belang van die, van die honderdduizenden... Uh, uh, uiteindelijk zelfs miljoenen mensen zien die een hypotheek hebben. Nu is het ook zo dat banken soms gewoon uh, vijf ton hypotheek opeisen... dat mensen dan binnen een week moeten betalen. Dan denk ik, ja, kan je ook niet tegen zo'n bank zeggen... dat is toch niet reëel als je dat doet? Nee, nou, dat is dus een onderdeel van die zorgplicht. Dan kan je dus niet zomaar als, als een haai zeggen van... Hap, dit is, dit is wat ik wil hebben. Um, dat wil niet zeggen dat je af moet zien van, van de schuld die er staat. natuurlijk, Maar wel dat je dan nog steeds een, een, een volwaardige klantrelatie hebt. Waarin je zegt, wij gaan met u meedenken... wat voor u de beste manier is om dit probleem op te lossen. En wanneer gaat u hiermee aan de slag? Nou ja, dat gaan we binnenkort in de wet proberen te krijgen... bij de volgende gelegenheid dat we het wet financieel toezicht behandelen. Dat is ook een mooi onderwerp voor u natuurlijk... in de strijd om het fractievoorzitterschap. Nou, heerlijk gezegd, uh, heeft u mij hierover gebeld? <laughs> dus dat wat, was de, of ik, of ik uh, mijn standpunt hierover wilde geven. Ik had dat niet zo uh, gepland. En uh, die uitzending van uh, Zembla, die, die, die, die toont aan... en ook het verzoek van de autoriteit financiële markten... die toont aan dat er hier echt een groot gat in zit. Dus uh, ik vind dat we dat moeten vullen. U kunt het nog meenemen. Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel. DeGids.fm Merken komen en ze gaan ook weer en soms maken ze zelfs een comeback. Eerder bespraken we in dit programma al eens een aantal nieuwe, verdwenen en teruggekeerde merken. En het is uh, tijd vandaag voor een update. Dat doe ik natuurlijk met Charo Borremans, onze reclameman. Goedemorgen, Charo. Goedemorgen, Deborah. Welke merken zijn het afgelopen jaar zo'n beetje uit beeld geraakt? Nou, Marketing Tribune, het reclamevakblad, Marketingvakblad, vakblad, die uh, heeft een zogenaamde, doet ze elk jaar geloof ik, uh, merkenprullenbak opgesteld. En in die merkenprullenbak uh, 2012, heeft dus betrekking op veel merken uit 2011 overigens, kom ik merken tegen als Knorvie. Uh, oh. Ja, Knor -V, die kleine flesjes. Ja. Uh, super de Boer, natuurlijk uh, verdwijnt dat langzaam van de markt... omdat het opgaat in Jumbo. Vaja.nl, dat is een reisorganisatie, was een reisorganisatie. Opgaat in sun, opgegaan in Sunwebvakanties, vakanties It's, uh, ele Elektronica keten ook, failliet ja. gegaan. Olm, een kleine bierbrouwerij uit En ru uh, ja, Die ruzie zich met die grote broer. Ja, die met Heineken. En er zijn ook een hele aantal bladen en magazine-titels verdwenen... zoals Avantgarde, Hollands Diep... Goedele, Glamits, Onze Wereld, La Pai Magazine... Fancy, Wining and Dining, Oog, De Autokampioen en ANWB Onderweg. Zo'n soort feest der yes, Ja, zo allemaal verdwenen. En heeft dat dan uh, te maken met de crisis? Of, uh, nou ja, je zei al dat Vaya is opgegaan in Sunweb. Komt het door fusies? Ja, het, is, uh, het, heeft ook gewoon het kan heel veel verschillende redenen hebben... waarom merken verdwijnen. Uh, het kan zijn dat een merk wordt overgenomen, Super de Boer naar Jumbo... EDA is dat ook een, uh, een tijdje geleden overkomen. Want het is toen overgenomen door de Sligo Foodgroep en door Sperber. Onder andere Plus is dat geworden. Uh, het kan natuurlijk zijn dat merken failliet gaan. Bedrijven gaan dan failliet die achter het merk zitten. It's, Olmbier, Saap, ja. Krooimans, DSB, Kodak. He, dat staat ook op faillissement oh. of is al failliet. Uh, uh, merken uh, kunnen ook uh, in bepaalde landen verdwijnen... maar in andere landen doorgaan. Chrysler bijvoorbeeld... Uit Europa, maar nog steeds in de Verenigde Staten. Het kan ook zo zijn, we hebben net even genoemd Knorvie, dat een merk gewoon niet meer verkoopt. Uh, Knorvi is in 2005 op de markt gekomen en in 2011 eraf. Uh, merk van Unilever heeft, uh, Unilever heeft ook ADES van de, ma de markt gehaald. Het was een sojafruitdrankje in 2007 op de markt en in 2010 weer af. En het kan ook gewoon zijn dat merken gesaneerd worden. Unilever heeft op een gegeven moment in het begin van dit decennium, of afgelopen decennium, heel veel merken. Gesaneerd gingen van 1600 naar 400 merken. Bona, Fim, Dubro, Brio. Al het soort merken zijn verdwenen. En Letta is ook zo'n merk. Letta. Letta! Ja. En dat ja. moet je dan allemaal mee schreeuwen ja, natuurlijk. Ja, beroemd werk wel. Ja, hoor. nou ja, ik zag, het, ik zag het voorbij komen. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk van de markt geweest. Ik had niet eens gehoord ja. dat het überhaupt weg was geweest. Ja. Ja, d -d -d omdat het dus niet meer gevoerd werd. Nu is het weer terug. Ja, het is nu weer terug. Het is nu weer terug. Nou ja, het, was, uh, uh, zeg maar, het is 25 jaar geleden op de markt gezet. Als een echte juppend margarine. Uh, in die tijd hadden we margarines als uh, Bona en, en Zeeuws meisje. En die zaten op gezelligheid met de familie. Of op zuinigheid. En nou, in de jaren tachtig uh, ontstond er een nieuwe generatie. De juppe generatie. De young urban professionals. Snelle mensen, actieve mensen, mooie mensen. En die wilden eigenlijk als ook hun Unilever dacht ook dat die mensen hun eigen margarine of halfrinden moesten hebben. En dat werd toen Letta. Is heel populair geweest. En, maar toch in 2004, in die grote merksanering, is het uiteindelijk weer gesaneerd. En, uh, althans, in het buitenland bleef het merk nog wel bestaan. In Duitsland de en Scandinavië, maar in Nederland niet meer. In Nederland ging het met name bij Unilever om Blueband en om b -Cell. En let daar verdween. Maar is nu inderdaad weer teruggekomen in deze, ja, deze maand? Maar het richt zich wel weer heel erg op een, op een andere groep. Hè? Het is nu bijvoorbeeld opgeklopte margarine ja. die je kunt scoepen. Klinkt geweldig. Ja, het is... Destijds was het voor de juppen. Ja. Maar nu, uh, uh, uh, tenminste, dat zeggen ze nu dan ook. Van, ja, dat dan, dan, uh, maar die jup van toen is nu natuurlijk geen jup meer. Nee. Dus je moet een heel andere groep aanspreken. Waarom ga je niet gewoon terug naar de mensen die je destijds aanspreken? Ja, omdat die mensen natuurlijk ook allemaal weer ouder geworden zijn. En weer andere boten uh, gebruiken. En, uh, ja, misschien wel. En, en, en wat ze hebben ook nu gekozen voor een wat andere richting. Het zit niet meer zozeer direct op een bepaalde doelgroep... maar wel op een bepaald gebruik. En wat opmerkelijk is dat in Nederland, dat wist ik ook niet... maar wij zijn een ongelooflijk broodland. Ik geloof dat we hier in Nederland het meeste brood van allemaal eten... Eh, als je dat met andere Europese landen vergelijkt. En er zijn ook ontzettend veel soorten brood bijgekomen. Het oude bruine knipje, het witte waterbroodje... en het halfje melkwit. Dat is bestaan die nog heen? wel, maar het zijn er ontzettend veel bijgekomen. We zijn ook anders gaan eten. We eten brood op andere momenten. We eten dat als een tussendoortje. We eten dat bij de borrel. En eh, daar heeft de nieuwe Letta, die ook lekker luchtig achter zijn naam heeft staan, speelt er eigenlijk op in... dat je, het, ja, dat je die letter ook op een andere manier gebruikt. Het is ook, ik heb het nog niet gezien, maar ik zag het wel in een tv-commercial. Veel luchtiger, veel ja. lobbiger. En je kunt het, zoals dat noemen dan ook, scoepen. Ja, ik ken dat woord ook niet, maar ik het ook is ook gewoon niet. dat je... Of je het met een, met een ijsbolletje In gaat. Ja. Als een ijsballetje, scoop je het eruit en het eet je het op. Het is wat zouter ook dan normaal. Dus uh, ja, het wordt bijna als een soort. Uh, ja, als je ook wel even zo in de smeerkaas met een, een boterhampje ja, gaat. Dit gaat een ik beetje die manier. Boter, Dus dit gaat echt een heel ander, heel ander gebruik. <laughs> um, ja, even, even los van de letter. Uh, spijkerbroekenfabrikant Lois, uh, Lois, Lois, Lois. Dat, Lois. Lois. Lois, moet ik zeggen. Voor ah, Girls Boys was dat, hè? Lois, Lois, Lois. Voor Girls Boys. Dat is hem, ja. En ja. Lunilex, keukenapparaat ja, natuurlijk. Ook ik heb er nog wel eentje in huis, geloof ja. Sportmerk Quick Kwik hebben ook al een comeback gemaakt. Ja. Maar zijn die nou echt succesvol geweest? Of is het puur de herinnering? Nou, als je kijkt naar Kwik, dat kom je natuurlijk uh, ruim tegen. Hè. AZ, AZ uh, speelt met Kwik, uh, uh, ik geloof Nak ook uit Breda. Ja. En uh, Moulinex kom je ook weer gewoon in de winkel tegen. Er zitten ook grote conciërs achter. Van Lois weet ik het niet. Uh, ik heb het niet echt zoveel gezien of nog gezien. Maar in ieder geval Kwik en Moulinex zijn wel inmiddels al wel behoorlijk gelande merken weer. Uh, uh, dus het is niet alleen een herinnering. Ze gebruiken wel die, die herinnering en dat verleden, om het wel weer als een nieuw merk op de markt te zetten. En nog meer? Zijn die er ook? Ja, uh, ja opmerkelijk, is, is een aantal merken die weer terug zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld de Muppets. Hè, dat dat, dat ja, dan misschien even een fragmentje laten horen. Hier zijn mijn twee grootste favorieten: Stedtler en Waldorf. Oh, oh, oh yes, yes, of Wat een hm. geweldige eer. Hallo Waldorf. Waldorf, Time Stedtler. What is this? your first interview? Uh, ja, dat ja. is wel. congratulations! This is the worst thing we've ever seen. <laughs> What are you laughing at, kid? <coughs> Nergens op, sorry. <laughs> Spaar voor uw favoriete Muppet Ja, gewoon bij Albert, Heijn. Ja, ja dus de Muppet is ook een merk, hè? Bedoel je, ja. Wat dat betreft, het, het is.. Uh, uh, de laatste film hebben ze gehad in 2005. Toen zijn ze een beetje uit beeld geraakt. Uh, dit jaar weer teruggekomen. 2012, uh, nieuwe film. Deze maand uh, in première primaire in Nederland gegaan. En ook meteen zie je dat de merchandising... dan weer opgezet wordt uh, door, door, door Albert Heijn. Liep ook niet helemaal succesvol af natuurlijk. De, hand, de handpoppen van Albert Heijn. Maar je ziet ook een, uh, als je het een merk mag noemen... Madonna is ook weer helemaal teruggekomen. Geweldig optreden tijdens de Bridgestone... Super Bowl 46 halftime show. De Super Bowl wedstrijd in de pauze geweldig optreden... Had. Uh, ja, zo zijn er nog wel meer merken. Zelfs Polaroid is weer terug aan het komen. De instantcamera's, met name Lady Gaga, die heeft zich daar enorm voor ingezet. Dat is mijn favoriet, ja, Polaroid. Ja, de Polaroid-camera is ook weer <coughs> teruggekomen. Charles je dankjewel over de comeback van merken. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Wat biedt de televisie mij vanavond nog? Nou, Onlangs meldde de Nederlandse bank een op handen zijnde vastgoedcrisis. Ontwikkelaars blijven gewoon maar doorbouwen... terwijl er al verschrikkelijk veel leegstand is in Nederland. In de slag om Nederland, meer daarover. Niet alleen adviesbureau KPMG, maar ook Capgemini namelijk... bouwt ondanks dit kantorenoverschot gewoon verder voor heel veel geld. En klopt de rol van de gemeente bij deze deal dan wel? Dat kunt u zien om vijf voor half negen op Nederland 2... Straks op deze zender. <lacht> Lunch met Jurgen van den Berg. Gronische burgemeester Peter Reewinkel die, uh, is gestopt met twitteren. Daar gaat hij zo meteen zelf vertellen waarom dat is. In het mediaforum Kees Boman, politiek commentator en presentator... en cartoonist Rubenel Oppenheimer. Gaat onder meer over het pleidooi in Buitenhof gedaan gisteren... dat alleen nog serieuze journalisten op het Binnenhof mogen komen. En om half twee de stelling in stand.nl. Het is goed als agenten sneller hun wapen trekken. En wie komt er langs? Magda Berndsen, Tweede Kamerlid D66 en Oud Korpschef. Straks op deze zender. Surf naar de gids.fm. Tot morgen!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 idstaffing.nl Dit is Radio 1.